BNN. Een terrasse gigantesque. 1,5 miljoen. Prazo voor evacuatie is 3 jaar. De wereld van Filemon. Een hele goede nacht in de wereld van Filemon, maar vooral in de wereld van al die Nederlanders die in het buitenland wonen. Want in dit programma zoeken we uit hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we dus met behulp van Nederlanders die in het buitenland verkeren. En de onderwerpen die we behandelen komen meestal uit de actualiteit. Maar er is nu ook een correspondent die een prachtig mooi onderwerp heeft voorgedragen. Zo meteen hoor je daar meer over. In het eerste uur gaan we al een prachtige reis maken. We gaan naar Berlijn, naar Spanje en Engeland. Dat is allemaal vrij Europees, mag ik wel zeggen. Maar uh, we maken ook een uitstapje naar uh, Zuid-Amerika, naar Argentinië. Waar gaan we het over hebben? We gaan het onder andere hebben over herdenkingen. Want afgelopen week was het precies twaalf jaar geleden... Uh, dat... Uh, dat die uh, vliegtuigen in de uh, Twin Towers vlogen... in het World Trade Center in New York. En dat maakt nog steeds ontzettend veel los. Je merkt het ook als je in uh, New York bent... en je bent uh, dicht bij die plek waar dat allemaal gebeurde. Uh, daar zijn mensen nog steeds uh, emotioneel. En uh, zo ook de, de president van de Verenigde Staten, Barack Obama... Uh, die hield dan ook een, een, een vurige toespraak. Luister. Het is een ondanks om hier weer te zijn... om de tragedie van 12 septembers ago. ...to honor the greatness of all who responded, and to stand with those who still grieve, and to provide them some measure of comfort once more. Ja, Aldus, de president van de Verenigde Staten. Uh, en het leek ons een, een mooie aanleiding om eens uit te zoeken hoe... Uh, wordt er in het buitenland herdacht? En wat herdenken ze? Dat gaan we dus doen in het eerste uur. Maar uh, we gaan het ook hebben over geld. En uh, uh, dan uh, de vraag, wat is dat waard in het buitenland? En dan bedoel ik de immateriële waarde. Dus uh, ja, hoe gaat men met geld om? Dat zijn de onderwerpen die we het eerste uur gaan uh, behandelen. Uh, eerst even een rondje langs onze correspondenten. Uh, we vliegen eerst naar Berlijn. Daar zit anne Rut Schusler, moet ik zeggen. Goeiedag. Ja, goeien, goeienacht Filemon. Hey, jij hebt laatst een heel spannend artikel geschreven in De Spiegel, hè? Ja, ja, samen met mijn collega Mike Winters inderdaad... heb ik een uh, artikel geschreven over de laatste man die bij Hitler in de bunker was. Uh, Rogus Minch heet hij. Maar dat is wel uh, gaaf dat je überhaupt in zo'n blad mag schrijven. Dat is een heel vooraanstaand blad. Ja, ja het, was, het was de online editie, moet ik erbij zeggen. Oké, okay, maar toch... Uh, ja, desalniettemin ja, de uh, waren we er heel trots op. En die man, uh, dat was, die, die, die is pas overleden, toch? Het was die man. Ja, precies. Ja. Dat is in, in Duitsland een soort van um, ja, echt wel een bekendheid geworden. Dat was de bewaker of de, de bodyguard van Hitler. Um, en hij was nog de laatste overlevende Hij was nu 69. Mm -hmm. En wij waren op een gegeven moment erachter gekomen dat hij nog leefde. En we dachten, ah, we willen die man wel interviewen, zelf voor onze eigen blog. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat hij op sterven lag. En langzamerhand waren we bevriend geworden met zijn. Nou ja, bevriend is dus een groot woord. Maar in contact gekomen met zijn verzorger. En die stelden ons op een gegeven moment op de hoogte van: nou, hij is overleden. Oh. Dus toen hebben wij snel Spiegel gebeld en daar een artikel over geschreven. Maar jullie waren eigenlijk de eerste die dat vernamen? Ja, nou, de, hij heeft bijvoorbeeld ook een boek geschreven. Dus de, zijn uitgeverij heeft het ook naar buiten gebracht. Maar toen wij het hoorden, stond het nog niet in de krant of zo. Dus we hadden het wel het eerste hand. Nou, wie weet mag je nu snel een, in de papieren editie iets schrijven, toch? Ja, nou, we, we hopen het. Ja, nou ja, ik spreek je zo meteen over hele andere zaken. Namelijk over herdenkingen ja. en over geld. Kreeg je er veel het. voor trouwens voor dat artikel? Nee. Nee, dus is altijd bij journalistiek, hè? Ja. werk uit papier, maar je doet het graag, neem ik aan. Ik doe het graag, ja. Precies. Uh, tot zo. Tot zo. Annika Hamelink in Spanje. Goeienacht. Hoi, goedavond. Zo, die is vrolijk. Ja, altijd toch? <laughs> die knalt de, de speakers uit. Oh ja, ik hoor jou heel zacht, dus misschien praat ik een beetje hard. Uh, ja, ik <laughs> heb een beetje keelpijn. Maar oh, dus uh, we zullen ook aan, even aan wat knopjes gaan draaien. Ja, misschien dat. Uh, dat, het, uh, dat het helpt. <laughs> Hé, hey, uh, hoe gaat het ondertussen met je? Want we hebben je lang niet meer gesproken. Ja, het is al een poosje geleden ja. eigenlijk. Ik weet niet eens meer. Misschien sinds mei of zo geleden? Ik denk het is zoiets. Ja, zoiets. Ja, nou het gaat uh, goed. Maar, maar waarom was je niet op de radio? Ik was niet op de, was de radio. Was je druk? Of? Omdat ik. Ja, ik had het druk en ik. ik, ik ja, ik had het gewoon heel druk. Oké. Okay. Nou, ja, dat is wel een goed teken toch? Dat is best een goed teken eigenlijk. Mag niet klagen. Want je hebt je eigen bedrijfje daar? Ja, klopt. Je helpt uh, mensen die, die willen studeren in Spanje, als ja, ik me, me goed herinner. Ja. ja, vooral in Sevilla inderdaad. Uh, we hebben uh, studentenkamers in Sevilla. Oké, okay, en dat, uh, dat, dat heeft dus goed gelopen de afgelopen maanden. Ja, het is voor mij topdrukt op dit moment. Want ja, september komen alle studenten voor het komende semester of het hele jaar aan. Dus ik heb het erg druk, ja. Nou, uh, wel gaaf dat ik, je, dat ik je kan spreken deze maand. Ja, <grijg> Blijf hangen, dan gaan we het zo hebben over herdenkingen... en over iets wat er in Spanje niet is, namelijk geld. Ja, Tot is Wolt <grijg> Wold Bodewest in Argentinië, goedenacht. Ja, goedenacht. Hoi. Ja, hoi, hallo. Ook al zo vrolijk. Wat fijn dat we zulke vrolijke <grijg> correspondenten hebben. Want eh, jij bent... Je eh, hebt een, een, een, een, een, een, een mooie reis gemaakt afgelopen weken, ja, dat klopt. Ja. Ja, we zijn een paar dagen in het, uh, het zuidelijkste puntje van het uh, continent geweest, in oh. uh, Vuurland. Uh, het uh, stadje heet uh, Ushuaia. Oh ja. Vanna is het nog uh, maar duizend kilometer naar, uh, naar de Zuidpool. Maar oh, daar was, de... dan... <laughs> was je er bijna. Ja, de, ik was er bijna, ja. Maar goed, ik had, uh, ik had geen vijfduizend dollar bij me om nog de overtocht te wagen. Dus uh, dat, dat bewaak ik even voor een ander Maar was het uh, mooi? Ja, het was schitterend. Het was toch uh, verrekte koud daar. Uh, er lag overal sneeuw. Mm -hmm. ja, mooie bergtoppen. Uh, je hebt er het Beagle-kanaal. Dat is een, uh, een, een kanaal wat de Atlantische Oceaan met de Pacifische Oceaan. Of de Silla-oceaan verbindt. Ja, ja dat ben ik ook eens nou, geweest. Ja, klopt. En ik heb eindelijk, want dat wist ik eigenlijk niet. Ik, we waren in een museum. En daar zag ik allemaal uh, over Nederlandse ontdekkingsreizigers en zo. En uh, meteen werd uh, mijn met Elman middelbare schoolkennis weer opgevijzeld. Want Kaap Hoorn, dat komt dus van, het, uh, van de Horen... Dat is door een Nederlander bedacht, die naam. Oh. Ik niet meer, van de Voz en zo, ja. Oh, dat is leuk. Ja, dat is altijd, ik ben altijd gek op dat soort weetjes. Ja, dat is een, weer een leuk wist Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik heb hem me meteen opgeschreven in mijn, mijn wist je schriftje. Ja, hartstikke mooi. Hé, hey, blijf hangen, want zometeen misschien nog meer wist over herdenkingen en over geld. Daar gaan we het Doe. over hebben. Martijn Rosdorf in Brighton, ben je ook zo vrolijk? Zal ik een heel depressieve stem opzetten... een beetje om variatie in de uitzending te brengen... en viel hem om. Ja, de... nee, nee, ik ben ook niet depressief te krijgen spijt... me. ik ben ook wel best vrolijk. Maar er om, is wel om... iets met je voet. Ja, ik, ben, ik heb mijn voet verswikt heel erg. Oh. vandaag. Maar, uh, ja, af gisteren. Maar op zich maakt het ook niet uit. Het, ik werd wel meteen weer hardhandig geconfronteerd, geconfronteerd... met een cultuurverschil tussen Engeland en Nederland. Want als je in Nederland valt... staan er gelijk vijf mensen om je heen. Gaat het, gaat het... Maar in Engeland heb ik al een keer eerder gemerkt, laat ze je liggen. Oh. Want ze vinden het embarrassing om zich te bemoeien met iemand die gevallen is. <laughs> en ik viel echt goed. Ik ging echt gewoon echt een soort koprol. En mijn telefoons vlogen uit mijn zak en mijn sleutels. En ik lag echt helemaal. Als, ik lag echt voor joker daar. En bijna en ook, als, ze uit, oh, de, als oh, een soort van beleefdheid helpen je ze dan niet. Ja, ja dat, dat vind ja. ik heb dat dus nagevraagd. ik ben wel eens eerder op mijn melk gegaan. Ik ben niet zo heel handig type dus. Maar in ja. ieder geval dat. Dan zeggen Engelsen, ja nee, ze, willen, ze kijken wel of het goed met je gaat. Vanuit hun oog kijken ze nog naar die leeft nog. En dan lopen ze gewoon door net als er niks aan de hand is. Want ze vinden het een beetje embarrassing als, je dan, als ze allemaal naar je toe komen. En heb je ja. heb je enkelbanden gescheurd, denk je? Is het gewoon dik? Ik denk, ik denk het wel, maar... Dik en blauw? Ja, dik en uh, ijsterop. Uh, oh, ik heb dat als kind zo vaak gehad. Ja, ik ook. Dus. Maar je mag, je mag dan eigenlijk niet op hoge schoenen lopen, hè? Nee? Nee, want dan... Hoge, hoge hakken bedoel je? Nee, op uh, zeg maar schoenen die over je enkel heen gaan. Oh. Want je moet juist op, uh, op lage schoenen lopen... zodat je enkels uh, stevig worden, zodat je ze traint. Ah. Zodat die, die spieren ah, en die pezen ja, en zo goed, uh, goed oh, te tegen kunnen... als het een keer een beetje zwikt. Dus ik moet al mijn Air Force one Nike's gaan weggooien. Ja, of op een hoge noren gaan schaatsen, zometeen als de ijs is. <laughs> dat is. misschien dat een betere tip. Nou ja, jij Dank. ligt er lekker met je voet omhoog, maar ondanks dat ben je wel vrolijk. Uh, dus we gaan het zo meteen uh, vrolijk hebben over herdenkingen en over geld. Oké. Okay. Oké, okay, tot zo. De Wereld van Filemon, bnn.nl, dat is ons e-mailadres. En we hebben ook uh, muziek van een oude knar, een solknar... Ik, uh, ik las iets heel grappigs over hem. Uh, voordat hij begon te zingen, hij begint zo, ik moet het snel zeggen... was hij toiletpotzetter in een Boeing-vliegtuig. Echt waar. I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind. When I think of you sometime. And I want to spend some time with you.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 Ja, Bill Withers met zijn comeback hit. Just the Two of Us. Dario 1, 1, 1, Filemon Wesselink. BNN. -N. De wereld van Filemon. Laat ons luisteren naar een fragment van gedoog, hoop en liefde. Mag ik u wat vragen? Hè? Ja, ja. Ik ben op zoek naar de Dam. Uh, de Dam. Dan moet u hier rechtdoor. Dan de eerste links en dan ziet u het paleis al. Hier rechtdoor! Ja. Eerste links! Ja. Dank u wel! Nou, prettige dode herdenking. Ja, dat was uh, de Damschreeuwer. Want we gaan het namelijk hebben over herdenkingen. Afgelopen week werd 11 september bedacht. Het moment dat er twee vliegtuigen in de Twin Towers vlogen. Nou goed, iedereen weet... Uh, uh, van die gebeurtenis, wat er toen gebeurd is. Uh, maar wij vroegen ons af... hoe wordt er in de rest van de wereld herdacht? En wat herdenkt men dat? Zijn het ook rampen of zijn het juist hele vrolijke gebeurtenissen? Zijn het grootste of juist kleine gebeurtenissen? Dat gaan we het komende half uur uitzoeken. En we beginnen onze zoektocht in Berlijn. Daar zit Anne-Ruth Schusler. Zij is een journalist en heeft haar eigen blog, Faces of Berlin. Ik zou zeggen, ga daar vooral een keer naartoe... want het is uh, ontzettend leuk om al die verhalen te lezen. Goedendag nogmaals. Ja, goeienacht. Ja, uh, Duitsland is natuurlijk een land waar ontzettend veel gebeurd is. Vooral wat betreft de oorlogen. Hoe, hoe herdenken zij? Ja, dat is inderdaad uh, in Duitsland uh, iets lastiger dan bijvoorbeeld in Nederland. Ze hebben bijvoorbeeld geen uh, dodenherdenkingsdag of geen bevrijdingsdag. Want het, hè, hier staat het allemaal vanuit een ander perspectief. Mm. Um, maar ze pakken dat wel heel serieus aan. Bijvoorbeeld dit jaar was het hele jaar stond in teken van 80 jaar geleden dat Hitler aan de macht kwam. Oh ja. um, en in Berlijn zag je ook echt overal speciale tentoonstellingen. Door de hele stad zijn pilaren geplaatst met allemaal biografie van mensen die uh, door Hitler uh, eigenlijk omgebracht zijn. Um, dus je ziet wel heel erg ook in Berlijn dat ze wel heel erg dat daderschap uh, laten zien en erkennen. Het lijkt me wel zwaar. Ook als je daar in Berlijn zit, er natuurlijk veel jongeren, ook, zo, ook zoals jij, maar ook Duitse jongeren. Het lijkt me wel zwaar als dat de hele tijd... Ja, het is ook wel logisch, maar dat het wel de hele tijd opgerakeld wordt. Het is wel een ja. soort, soort last. Ja, en ik merk ook wel een beetje onder jonge mensen... Mensen dat omdat ze er zo mee opgegroeid zijn, ook al vanaf de kleuterschool al bijna dat ze dat hebben hè, meegekregen van het is onze schuld, dat moeten we erkennen. Dat ze ook bijna zich er al een beetje van distancieren. Van wat waren onze grootouders. En, en, en dat dus is ook begrijpelijk, toch? Ja, dat is ook absoluut begrijpelijk, ja. Ja, nee, maar ik heb ooit een, een Duitse vriendin gehad. Ik een, denk een half jaar of zo. Maar die, ja, omdat die oorlog ook nog zo erg uh, meespeelde. In, in haar leven ook. Terwijl zij, ja. nu denk ik dertig, dat ze ook, als wij op vakantie gingen... Zei ze ook dat ze Nederlands was. Ging ze bijvoorbeeld nooit zeggen dat zij, dat zij Duits was. Ze zegt dat ja. ze Duits zijn ja. als de pest, maar... Ja. Ja, maar ik dacht ook, want ik heb hier een paar jaar geleden ook gestudeerd. En toen dacht ik ook dat het misschien een heel uh, gevoelig onderwerp zou zijn. Dat ik niet mensen zomaar over kon vragen. Maar eigenlijk valt dat hier in Duitsland heel erg mee. Ja. Uh, kon je prima daarover vragen. Van joh, uh, hoe zat dat in jouw familie? Of uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ze zijn er zo mee opgegroeid om daarmee te dealen. Dat het eigenlijk ook wel een bespreekbaar onderwerp is. Ja, maar in de Eerste Wereldoorlog, dat wordt ook nog herdacht, toch? Ja, dat wordt ook nog herdacht. Uh, maar het staat wel echt allemaal een teken van de Tweede Wereldoorlog. op Ja, maar dan kan je ontzettend veel dingen herdenken. Want uh, ja, dit is ja. dan zoveel jaar dat Hitler aan de macht kwam. Uh, de, de verjaardag, de dood van Hitler, het ja. begin van de oorlog, het einde van de oorlog, het midden van de oorlog. 75 jaar kristalnacht is dit ook dit jaar, dus dat hebben we er ook bij genomen. Ja. Uh, ja, en niet te vergeten natuurlijk de val van de muur. Dat is volgend jaar 25 jaar geleden, dus dan hebben we weer een thema -jaar hier. En is er ook zoiets als een nationale herdenking van iets? Dat het ook zoals bij ons uh, uitgemeten wordt in, in de televisie en, uh, en in de kranten? Uh, nou, ze hebben dat wel op lokaal niveau. Uh, en je hebt verder wel een nationale stille taak, Dus een uh, stille dag. Maar dat gaat dan meer over slachtoffers in het algemeen. Dus niet per se op die Tweede Wereldoorlog. Nee. Um, ze hebben wel kou, hebben ze veel uh, herinneringen, herinneringen. Dus momenten, bijvoorbeeld de capitulatie van Duitsland, dat het dan herdenkingen zijn. Of de dag dat Auschwitz werd bevrijd. Ja. ja, hoe ga jij ermee uh, om uh, als, als buitenstaander? Um, ja, nou, ja, voor mij is het vooral aan het begin van het jaar, toen, uh, toen was het dan, in de winter kwam ik hier aan. en Toen was net dat jaar geopend over die tachtig jaar geleden dat Hitler aan de macht van... Toen vond ik het wel interessant om vooral te zien inderdaad hoe Duitsers zelf daarmee omgaan. Ik merk nu, als ik nu zo'n pilaar zie, dat ik het niet meer, dat het me niet heel veel meer doet, omdat je er alweer zo aan, ja, aan gewend bent. Ja. En, en heb je het idee dat uh, Duitsers anders met die herdenking omgaan dan Nederlanders, dat er een verschil in is? Oh, ja, ja, dat denk ik wel. Um, ja, zeker, ja, vooral, ja, het is natuurlijk een heel ander verhaal als je vanuit je daderschap, je uh, deed, je moet erkennen van, dit hier zijn wij verantwoordelijk voor geweest. Ja. Uh, maar ja, wat ik ook zei, ze zijn er zo aan gewend dat, dat je dat van jongs af aan uh, meekrijgt. Dat het eigenlijk ook wel heel bespreekbaar is. Ik vond het bijna minder gevoelig dan dat ik op een dodair, denk ik in Nederland of zo zou zien. Ja, duidelijk verhaal anne Rut. Uh, blijf hangen, zo meteen gaan we het ook nog hebben over een uh, misschien wat lichter onderwerp. Maar wie weet misschien niet, uh, over geld. <laughs> is goed, tot straks. Dank je wel vast. Arneke Hamelink in Spanje, goeiedag nogmaals. Hoi. Hoi. <laughs> uh, woonachtig in het Spaanse Sevilla. Ja. Uh, je bent vertaler ook, maar je ja. hebt ook studenten aan, aan een kamer. Ja. Uh, wat, is het, uh, wat wordt er onder andere uh, herdacht in Spanje? Wat is ja. het belangrijkste wat herdacht wordt? Nou, er wordt heel veel herdacht in Spanje natuurlijk. We hebben heel veel heilige dagen. En uh, ja, het is natuurlijk katholiek land. Maar het ja. eerste wat, uh, wat in mij opkwam uh, toen jullie uh, dit vroegen was eigenlijk 12 oktober. En wat was dat ook alweer? Ja, 12 oktober is hier een, een, een nationale feestdag. En we worden eigenlijk gewoon... Ja, een aantal dingen herdacht. Um, een van de dingen, en um, ja, ik weet niet zo goed of ik moet zeggen dat het belangrijkste is. Maar een van de dingen is dat de uh, Iberische Koninkrijken, dus, dus de, de koninkrijken van het, van het ja, van wat nog, nog geen Spanje was op dat moment, dat die samenkwamen om ja uiteindelijk Spanje te vormen. Tot Asturië waarschijnlijk uh, zat erbij, Baskenland, Catalonië. Ja, er zat alles bij. Denk ja. ook aan het, aan het Reno de Granada. Want Granada was natuurlijk een heel belangrijke plek in het, nou ja, ja. heel lang geleden in ieder geval. En denk aan het Alhambra. Ja, dat is natuurlijk nog steeds spectaculair. Nou moet je nagaan hoe dat, hoe dat toen de tijd was. En ja, die kwamen allemaal bij elkaar. En dat is een van de dingen die ze, die ze vieren op die dag. Zijn ze zich daar ook nog heel erg bewust van in Spanje? Dat, dat, dat het ooit niet één land was en, en nu wel? Nou ja, ja, kijk maar naar het nationalisme wat op dit moment in Catalonië heerst. Ja, dan voel ik het wel, vind inderdaad. Ja, precies. Ja, met die uh, 400 kilometer die ze uh, uh, ja, een paar dagen geleden, uh, van een, een lange slinger van mensen die hun handen uh, vasthielden. En uh, ja, dat is, ja, dat is wel iets wat op dit moment, zeker met de crisis, maar daar komen we zo meteen op terug, dat weet ik. <laughs> <laughs> dat is iets wat heel erg leeft, het uh, ja, separatisme. Ja, hé. Hey, ja. Uh, uh, we hebben natuurlijk ook een, een groot treinongeluk pas ja, geleden gezien. Ja. Hoe, hoe wordt zoiets herdacht? Ja, nou ja goed, dat kunnen we nu nog niet herdenken. Want het is zo kort geleden. We zitten nu uh, ja, ja, eigenlijk in de rechtszaak. Uh, tegen de machinist en tegen nou ja, alles wat ze kunnen. Ze zijn gewoon aan het nagaan op dit moment... van wat er, wat er daar is gebeurd. En ja. het lijkt er nu op dat er toch wel een aantal dingen fout zijn gegaan. Zowel technisch als, uh, als, als menselijke fouten. En, uh, want blijkbaar... Nou ja, het schijnt zo te zijn dat de uh, machinist via zijn ja, tablet of zijn telefoon, dat, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Dat hij in gesprek was met de centrale, dus dat hij niet helemaal aan het opletten was. Hij wist ook niet precies waar hij was, was zijn eerste verhaal. Hij wist niet precies op welk stuk van de trajectie die zich bevond... Maar nu schijnt ook weer dat toch de automatische remmen... twee keer in werking zijn getreden, maar niet hun functie hebben voldaan. Hmm. Dus een combinatie weet, van technische ja, en menselijke ik, ik fouten. ik weet niet zo goed wat ik daar op dit moment van moet zeggen. Maar dat nee. lijkt een combinatie te zijn, maar het is in ieder geval verschrikkelijk. Want maar we hebben het over het, het treinongeluk dat uh, de 14 Santiago. juli plaatsvond in Santiago. Ja, ja precies. Maar uh, je zegt wel van, ja, dat kan nog niet herdag worden, maar... dat. Ja, als er doden zijn er gevallen, dan... Volgend het... jaar wordt dat zeker groter herdacht. Dat weet ik heel zeker, ja. Maar niet gelijk daarna. Met, met een st... Wat wij in Nederland hebben tegenwoordig... vooral is bijvoorbeeld stille tochten... Of... Oh, uh, nou ja, dat... dat, dat, dat kaarsen is wel... branden, te neerweggen. Er zijn ook uh, heel veel uh, uh, dankbetuigingen, uh, zowel groot als in het klein, uh, tegenover het dorp, uh, de inwoners van het dorp, uh, waar het treinongeluk is gebeurd, uh, zijn er ook absoluut gekomen. Dat zijn op dit moment de, de, de helden van Spanje zo ongeveer, want die mensen die, die hebben zich gewoon ja, op de rails zo ongeveer geworpen, en dat mm. is echt best wel een hoogte eigenlijk. En uh, ja, als ze, zich, als ze niet gesprongen zijn, dan ze ze echt een heel eind omlopen om de dichtstbijzijnde deur te vinden... Ja. En uh, dat, dat zijn nu echt de helden van Spanje, zeg maar. Maar als je dus die beelden terugkijkt, dan zie je ook wel... dat de machinist bijvoorbeeld, die dus nu hartstikke beschuldigd wordt... en die man, ja, die zit echt diep in de shit op dit moment... die staat daar dus ook een ramen open te breken om daar mensen uit te krijgen. Dus die, die, die, en huilend ook. Dus er zijn nog, Het is nog allemaal heel onduidelijk. Maar in ieder ja. geval die, die, die mensen die uit dat dorp daar, daar vlakbij... dat is dus net voor Santiago gebeurd, Santiago de Compostela... Uh, die, die worden echt als helden. Betiteld op dit moment. En het is ook echt heel heroïsch wat ze op sommige momenten hebben gedaan. Ze ja. zijn echt um, ja, helemaal verrotte treinstellen ingekropen om mensen daaruit te halen. Ja, doe het maar eens. Ik weet niet wat ik op zo'n moment zou doen. Wordt er in uh, Spanje eigenlijk anders herdacht dan uh, in Nederland? Nee, het is eigenlijk best wel uh, hetzelfde. Uh, stille tochten, inderdaad. En uh, nee, bijvoorbeeld ook. Waar uh, zijn gehoord. mensen bijvoorbeeld emotioneler. Um, ja, wel wat. Maar ja, niet zo heel veel. Ze zijn wel emotioneler. We zitten ook meer in het zuiden. Dus zeg maar, één op één lijkt het me logisch, het verschil wat er bestaat. Dus uh, ze zijn wel emotioneler, maar ook niet overdreven. Het, nee. is geen, uh, het is geen Arabisch land, laat ik het zo zeggen. Annika, uh, bedankt tot zover. Ja, is goed. Uh, Zometeen gaan we het hebben over uh, iets dat daar... Ja, iets uh, ja, over iets heel vervelends. Ja, ja. geld. Maar misschien ook niet, want misschien dat er, omdat er weinig geld is, dat er andere dingen gebeuren in plaats van geld. Ja, okay. Ik ben benieuwd. Laten we eerst, oh. Tot zo. Laten we eerst even luisteren naar wat feitjes over herdenkingen uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In Washington, D.C. herdenken ze hun oorlogsdoden niet op een stijve manier. Daar doen ze aan de Thunder Run. Dan rennen de veteranen of rijden ze op hun motoren naar het Vietnam Veterans Memorial. In Turkije herdenken ze op 10 november Atatürk, De overleden leider die heel veel moderne hervormingen heeft doorgevoerd. In Nederland werden afgelopen 7 september... voor het eerste Nederlandse slachtoffers herdacht... die in de Koreaanse oorlog in de jaren 50 zijn omgekomen. De wereld van Filemon. Martijn Rosdorf in Engeland. Goeienacht. Martijn Rosdorf... In Engeland, sorry, ik ga, uh, ik ga te snel, ik ga te snel. Het is uh, Wold Bodewes in Argentinië, mijn excuses. Ja. Had ik je Hoi. bijna overgeslagen. Ja, nou, dat maakt niet uit hoor. Dat is weer een grote ramp geweest, dan hadden we ook weer moeten herdenken. Hey, ja, jij bent ja. stroopwafelbakker in, uh, in Bolivia, maar uh, in uh, Argentinië werk je als bagagebandmanager. Maar eigenlijk niet meer, ja. toch? Dat staat hier nog wel. Nou, ja, uh, ja nu nog wel in Argentinië, maar over een week ga ik verhuis naar uh, Brazilië. Oh, dus uh, dan, ben ik het, dan ga ik hetzelfde werk doen eigenlijk, maar dan in uh, Brazilië. Oh ja, nou, dan bellen we je gewoon weer en dan gaat het dan over een ander land. Ja hoor, dan, dan praten we, dan we gewoon lekker verder. Fijn en dan uit. moet jij wel een vervanger zoeken in Argentinië, vind ik. Uh, ja, dat, uh, dat komt voor de bakken. Ik ken hier wel een paar Nederlanders niet mee willen doen. Oh, heel leuk, heel leuk. Ja, hey, ja. Wat wordt er zo al gedacht, uh, herdacht in Argentinië? Nou, er wordt eigenlijk heel veel herdacht. Misschien ook een beetje zoals in Spanje. Dat voor alles wat er los en vast zit, wordt wel, wordt wel herdacht. Zeker de laatste weken. Ik ben natuurlijk in, in Furnop geweest in Ushuaia. Nou, het was één dag wel slecht weer. Dus dan ga ik alle... Hè, we zijn alle musea ongeveer. Nou, de drie museaatjes ingegaan. Dus dan ook uh, weer helemaal weer meegezogen in de hele geschiedenis van, uh, van Argentinië. Met alle veldslagen en uh, nationale feestdagen en, en, en, en, en bevrijders, uh, de Spaanse onderdrukking, uh, de onafhankelijkheidsstrijd, Dat soort dingen die worden allemaal herdacht in Argentinië. En dan wordt er meteen een vrije dag aan verbonden. Het is ook een van de landen in, uh, in heel Latijns-Amerika met het meest aantal vrije dagen. Om, uh, om alles maar goed te kunnen herdenken. <laughs> dus die dus die, die, zijn wel bang, uh, die zijn wel blij met dat herdenken. Ja, die, die, uh, die maken een groot feest van zo, denk ik. Maar de, veel uh, herdenkingen zullen dan niet zo emotioneel zijn, omdat het zo lang geleden is. En ja, echt iets historisch ja. al. Maar er zijn natuurlijk ook wel dingen in Argentinië gebeurd die iets dichterbij liggen. Klopt. Ja, nou natuurlijk waar we het al een paar keer over gehad hebben. De dictatuur uh, ja. uit jaren 70, begin jaren 80. Die wordt hier herdacht. Uh, dat is echt heel belangrijk. En daar wordt, daar wordt ook heel serieus mee omgegaan. Dus vandaar dat alles ook wat met. Uh, ...vrijheid van meningsuiting te maken heeft, uh, heel erg belangrijk wordt, uh, wordt gevonden door de Argentijnen. Hoe, hoe herdenken uh, ze dat? Hoe gaat dat? Nou, de, de, uh, meestal is het zo dat een, een, een ceremonie met, uh, met de presidenten, Christina de Kirchner, uh, dat is de huidige presidenten. Uh, haar echtgenoot die is inmiddels, uh, die is al een jaar geleden overleden, uh, dat was haar voorganger. Dus eigenlijk zijn ze samen al tien jaar aan de macht ongeveer. Ja. En um, nou, ze beginnen meestal met een, uh, met een praatje uh, over of een of een, of een speech over het, belang, uh, het, het belangrijke element wat, wat dan herdacht wordt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld het einde van de dictatuur of de, uh, de onafhankelijkheid van uh, Argentinië zoveel jaar geleden. Um, nou, en uiteindelijk, uh, dat valt me wel op. Het wordt op alle kanalen, publieke kanalen, kanalen wordt het live uitgezonden. En uiteindelijk na een paar minuten dan weet ze het altijd zo te draaien dat het eigenlijk over de politieke uh, partij gaat... over wat voor, wat voor goede dingen ze allemaal doet voor het land. Ah, dat Samen met haar overleden uh, echtgenoten. En uh. Uh, nou, uiteindelijk zijn al die speeches ongeveer hetzelfde. Ja. is dus, uh, <laughs> nee, weinig boeiend. En bijvoorbeeld de, de, de oorlog uh, uh, over de Valkland-eilanden? Ja, dat wordt ook herdacht. Uh, uh, uh, de gevallen, uh, de oorlogsveteranen... De, de meest recente oorlogsspreetramen zijn inderdaad over de Falkland Islands, of de Islas Malvinas, zoals ze hier worden genoemd in Argentinië. Ja. Uh, dat werd helemaal sterk in, uh, in Ushuaia, waar we de afgelopen dagen waren. Dat, dat ligt vrij dicht bij, uh, bij de Falkland Islands. En uh, daar is allemaal, uh, uh, ja, hoe zeg ik dat, graffiti, uh, teksten op muren geschre uh, geschreven. Uh, monumenten uh, die ook uh, herdenken, dat de, de gevallen herdenken en dat ook dat uh, de dat um, islaas Malvinas echt Argentijns zijn, tenminste mm -hmm. zo kijken de Argentijnen daar, uh, daarnaar uh, tenminste, als ik er met een, hè, ik ben een buitenstaander... dus ik moet altijd een beetje op de vlakte houden... Uh, wat ik er precies van vind, om vooral geen mensen. Uh, het, is een, het, is een, het is een delicaat thema hier in Argentinië. Maar... Uh, uh, goed, eigenlijk, onder ons gezegd, ik vind het gewoon goed dat ze van Nederland zijn. En, uh, <laughs> de moeten niet, Argentijnen moeten je niet ze zeuren. Dat is ze niet dan, horen, dat dus is oh, niet horen. Die, uh, ja, dus uh, een beetje ongenuanceerd. Die Argentijnen die zei ik een beetje over die Falkland Islands, maar goed. Denk je zelf eigenlijk wel iets? Ik probeer op, uh, op 4 mei altijd even stil te zijn. Maar uh, om 8 uur s'avonds, de denk ik in Nederland. Maar vanwege tijdsverschil is dat, uh, komt het niet altijd uit. Want hoe laat is dat dan? Uh, dat is hier vijf uur vroeger, dus de drie uur middags. En oh, dan ja. ben je meestal op werk. Dus, uh, maar dat, ik ben er wel... In Argentinië zou je ja. gewoon een dag vrij krijgen dus. Ja, Met zo'n dode ja. ik. Ja, wat wat dan ook nog zo is, want uh, ik werk voor een Nederlands-Spaanse bedrijf. Uh, in Argentinië, Ik, uh, we, houden hier, uh, we houden ons hier aan de, aan de nationale feestdagen, dus als die vrije dag is, dan werken we uh, in principe niet. Maar goed, in Spanje zijn er natuurlijk ook veel vrije dagen en in Nederland zijn ook veel vrije dagen. Dus het is een beetje schitteren welke dagen we dan wel en niet vrij moeten nemen. Uiteindelijk mondt het er wel op uit dat we, uh, uit dat we, uh, uh, dat we ongeveer half online zijn. Tijdens een vrije dag in Europa. Dus <laughs> je hebt een, ja, een halfslachtig dagje. Ja, ze je je weten wel. Op Skype zitten, maar wel onzichtbaar. Ja, ik ken het. Hé, <laughs> ja. hey, Walt, tot, uh, bedankt tot zover. Zometeen gaan we het nog hebben over geld in Argentinië. Hoe ze ja, dat bekijken. Hoe, hoe, hoe ze daar zich over voelen. Over geld. Ja. Tot, zometeen. tot zometeen. Martijn Rosdorf in Engeland. goeiedag nogmaals. Goeiedag, Siedemon. Uh, je woont in Brighton en uh, je bent journalist. Je vrouw is piloot. Uh, ik zeg dat maar omdat je daarvoor uh, vaak in het buitenland zit. Uh, ja. Wat is nou de belangrijkste herdenking in Engeland? Uh, dat is zonder getwijfel Remembrance Day, herdenkingsdag. Of uh, Poppy Day, klaprozendag. Uh, dat is eigenlijk, um, hoe noem je dat, ja, dodenherdenking voor de, de gevallenen. Het is bedacht na de Eerste Wereldoorlog. En de eerste keer was het op de 11e van de 11e van de 11 maand in 1917, uit je hoofd. Of ne nee, 1919, want toen was de Eerste Wereldoorlog afgelopen. Ja. En toen hebben ze uh, bedacht dat ze de slachtoffers gingen herdenken. En die poppy, die klaproos, dat is het symbool. Want uh, in die loopgravenoorlog. daar uh, waren echt honderdduizenden slachtoffers gevallen. En die velden waren, uh, waar die, al die lijken lagen. die waren begroeid met klaprozen. En. Dan is de klaproos het symbool geworden van de, van de gevallen slachtoffers. Nou ja, dit is ontzettend belangrijk. Heel groot. Veel groter dan Nederland. Wat gebeurt toer, er dan op zo'n dag? Ik. Nou, um, om, Van tevoren al, sterker, nu al. Het is dus in november. Maar nu al kan je klaproos kopen voor op je revers. Dus op je jas of op je shirt. Dus een Zo'n klein papieren klaproosje van een pond. Die worden dan verkocht door het leger der Zijls. Tot een gigantisch grote klaproos voor op de grill van je auto... En daar wordt heel veel geld mee uh, verdiend. En dat geld gaat allemaal naar veteranenclubs. En dat uh, is op televisie en dat is overal uh, wordt, zie je die klaproos. Zelfs nieuwslezers hebben klaproos op. Jeremy Clarkson, zag ik vorig jaar van Top Gear, had er een op... Hoe heet hij die de tour gewonnen heeft? Bradley Wiggins tijdens een interview had ook zo'n klaproos op. Ja, wel goed hè? Ja, ja iedereen heeft een klaproos Als je op. ziet hoe wij in Nederland soms met onze veteranen omgaan, is het wel een voorbeeld... Ja, kijk, weet je, het is een beetje een dubbel verhaal. Want um, de, de, iedereen heeft een klaproos op. Maar er is, dat geld is dus echt heel erg hard nodig. Want die militairen die bijvoorbeeld recent uit Afghanistan. Of iets minder recent uit de Maar uh, laten we bij Afghanistan blijven: zijn ontzettend veel Engelse jonge jongens en meisjes. Die zijn gewond en gehandicapt en die komen terug. En die moeten echt op een houtje bijten. Die, verdienen, die krijgen heel lage uitkeringen en er zijn heel weinig voorzieningen. En de gezondheidszorg is allemaal niet zo top hier. Dus er moet allemaal geld voor bij elkaar gehuid worden om die ja. en meisjes een beetje te helpen. Dus het komt dus niet ja, vanuit de regering, nee. zeg maar, of vanuit de overheid. Nee. Maar het moet door de burgers zelf uh, ingebracht worden. Ja, maar dat, dat, dat gebeurt dan dus wel door alle burgers. Want in die periode, dus kort, kort voor 11 november, loopt echt iedereen met zo'n klaproos. Ik, ik heb er ook wel eens een gekocht, omdat ik dacht van ja, jezus... Anders denken ze dat ik. Uh, weet ik van, denken ze iets van me of zo. Ja. Maar aan de andere kant voel ik me ook wel weer zo'n buitenstaande. Dat ik denk, ja, ik ga het ook niet met zo'n ding lopen. Het is Toch een beetje bezwaarlijk. Het is, mijn, het is niet mijn uh, leger. of nee. iets, wat, ik, wat, wat er herdacht wordt. Nee. Maar het is heel, heel groot en heel belangrijk. En echt iedereen doet er aan mee. Iedereen loopt met een klaproos. Een poppie. Duidelijk verhaal, Martijn. Ja. wat opvalt is dat alle correspondenten die in het buitenland. die, die weten toch niet zo goed hoe ze met die herdenkingen om moeten gaan. in, in een vreemd nee. land. En dat begrijp ik ook wel. Dat is. Je wilt wel meedoen, je wilt ook laten zien dat je, dat je het ook serieus meent. Maar ja. je voelt je dan ook een beetje een ongepaste gast als je de echte, je, echt je er helemaal instort. Ja, je formuleert exact wat ik denk. En de anderen ook, denk ik. Nou, mooi. Uh, ik spreek je zo meteen over geld... Dan gaan wij naar een meisje waar uh, ik was met Herman Brusselmans op stap. Ik volgde hem voor de Week van Filemon. Uh, waarin ik uh, portretten maak van interessante en bekende mensen. Uh, dat doe ik helemaal alleen trouwens, zonder crew. Met een, met een klein cameraatje. Omdat uh, ja, het moet bezuinigd worden. Dus ik dacht, ik, ik pak het zo goedkoop mogelijk aan. En toen waren we bij de opname van het Radio 2-programma Opium. En toen zagen we een meisje. En toen dachten we, dit is het mooiste meisje wat we ooit gezien hebben. Kijk maar, google haar maar. Ze heet Sophie Winterson. Uh, en ze kon ook nog heel erg mooi zingen. Dus ik zou wel gek zijn als ik geen plaatje van haar kan uh, ging draaien. Het uh, nummer heet Your Eyes. Once you break a heart, twice you be thrice you be alone. One, want you see is brighter. One, want you see is bitter. One, want you see is bigger. Once I saw a star, twice I sun in the thrice I built a home. Once I'll break. Vrouw, prachtige stem en uh, ze treedt ook nog op in een scheerapparaten, uh, commercial. Kan niet mooier, van Brown. Uh, het was Sophie Winterson en het nummer heette Your Eyes. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. Joep van het over geld. Ik vind je dat zo fantastisch, hè? Die mensen die hun geld naar IJsland hebben gebracht... wat een ongelooflijke, zeikerige Hollandse boterletters er ook, man. Je bent toch ook een lul met vingers... als je voor een half procentje meer uitwijkt... naar een land dat drie keer kleiner is dan Paterswolde? Fuck you, man. Fuck you, man. Volkomen racht, hoor. Oh. Ja, we gaan gewoon klappen. We gaan, ja. we gaan gewoon mee klappen. Kan ons niks geheel. Niemand doet te weten hoe we er weer zijn. Ik, ik, ik kwam laatst de gozer tegen ik zei wat moet jij nou met je geld in IJsland ja zei, ik dacht dat zit wel goed want de hoofdstad is rijk ja fik ze zegt ze vrouw hoe gaat het eigenlijk dat verdampen? ik zei nou moet je bij zo'n ook gaan staan weet, nou een vriend andere vriend van mij zei het is nog erger dan een echtscheiding ik ben de helft van mijn geld kwijt alleen mijn vrouw is er nog Alleen mevrouw is er nog. Dat was Joep van het Hek. Als je goed luisterde. Want de opnamen waren een beetje... alsof ze uit de loopgraven zelf kwamen. Uh, fotograaf Erwin die kreeg een prachtige opdracht. Namelijk om de nieuwe munt te ontwerpen. Want we hebben nu een koning. En ja, op de oude munt staat, zoals je weet, nog de koningin. Er moet een, een, een, een munt komen waar de koning op komt te staan. Uh, en dat deed ons afvragen... Wat voor waarde heeft geld in de rest van de wereld? En dan bedoel ik immateriële waarde. Hoe kijkt men tegen geld aan? Uh, laat me ook even zeggen wereldvanfilemon.bnn.nl. Dat is onze website. Daar uh, kunt u ook de gezichten van onze correspondenten. Het zijn niet eens officiële correspondenten. Het zijn gewoon Nederlanders die in het buitenland verkeren. Die het mooi vinden om af en toe op de radio een verhaal te vertellen. Uh, de gezichten van die mensen die kunt u zien op de site wereldvanfilemon.bnn.nl. NL. Dan gaan we het hebben over geld. anne Rut Schusler in Berlijn. Goedenacht nogmaals. Goedenacht. Uh, ja, geld in Berlijn, dat is er niet veel, hè? Nee, klopt. Berlijn is een aardig arme stad. Uh, dus er wordt heel creatief omgegaan met geld of het gebrek eraan, eigenlijk. En hoe, hoe, hoe uitzicht dat? Uh, nou, aan de ene kant, je hebt natuurlijk heel veel creatieve mensen, heel veel kunstenaars hier... Uh, je hebt daardoor ook heel veel uh, rommelmarkten. Mensen die uh, goedkoop dingen aanbieden. Of heel veel ruilmarkten. Uh, dat je dus bijvoorbeeld iets oppikt en dan zelf weer iets achterlaat. Uh, ook restaurants waar je heen kan gaan. En dan kan je zelf bepalen hoeveel het kost. Ik, de eentje bij mij in de buurt is dus de 1 en 3 euro voor gewoon een grote maaltijd betalen. Uh, dus op zo'n manier proberen je er ook creatief mee om te gaan. Ja, je kan er echt ontzettend goedkoop eten. Dat viel mij ook altijd op. <middels> ja. Ja, precies. Ook in een gewone... restaurant kan je inderdaad ook wel heel goedkoop eten. Ja, en dan kom... 5 euro kan je wel klaar zijn. Vijf euro? Nou, dat, in Amsterdam... heb je dan uh, een kopje koffie. Ja, precies. Uh, wordt er daardoor ook anders... tegen geld aangekeken, heb je het gevoel? Zijn, zijn minder, mensen misschien minder materialistisch? Um, ja, ik denk hier in Berlijn... in ieder geval wel. Hier is het wel echt... de uitdaging om in het creatief om te gaan... met, uh, met dingen... Um, en ook, ja, je ziet, Berlijn is ook heel creatief in de zin van dat heel veel start-ups zijn en zo. En mensen noemen dat ook wel fun-employment. Omdat al die start-ups beginnen eigenlijk ook met niks. Mm -hmm. Maar omdat ze dan idealistisch zijn en zo ambitieus, dan uh, hebben de mensen er wel voor over... om maar gewoon wat te beginnen en dan in het begin niks te verdienen. Nee, of schulden te hebben. Dat Precies, het, dat schulden te Het staat zich uiteindelijk wel terug als het goed gaat. Berlijn ja. heeft natuurlijk ook de tijd gekend... dat geld in één keer helemaal niks meer waard was. Dat, het echt, ja. uh, dat je het echt dat je nou, je salaris kreeg in een kruiwagen ongeveer. Ja. Heeft het... dat een soort gevoel teweeggebracht daar? Uh, nou, geld? het is wel inderdaad wat je zegt... na de Tweede Wereldoorlog, zeker toen... Uh, he, Oost en West. Uh, toen was het geld helemaal niks waard. En toen hebben ze in het West op een gegeven moment... die Deutsche markt, die d mark ingevoerd. Ja. Van, van Amerikaanse... Drukkers in Amerika is dat geld naar West-Duitsland gebracht. En op een gegeven moment is in West-Duitsland die, West die economie wel erg goed gaan lopen. Dus Duitsers hebben nog wel heel erg sentimentele waarde um, aan die D-mark. Ja, die dus was ook was echt heel sterker. sterk hè? Ja, ja zelfs de gulden was er volgens mij aan gekoppeld. Ja, dat klopt ja. Dus uh, er zijn veel Duitsers die eigenlijk stiekem die markt terug zouden willen hebben. Ja, die markt, uh, ja, daar was ik eigenlijk wel heel trots op. En toen ineens die euro kwam toen noemden ze het ook allemaal de toiro. Ja, van Toiro, wat betekent oh, ja. uur. Uh, die, ja, in Duitsland hoefden ze niet per se van die d af. En nu nog steeds, hoor, zo van goh hadden we die stelke D-mark, hoefde we ons aan niemand af te passen. Dan past iedereen ze van ons aan. Ja, hey, en ik hoorde ook dat je zelfs een speciale Facebook-site hebt waar je gewoon spullen op kan halen. Ja. Hoe, hoe zit dat precies? Ja, precies. Nou, dat is een, uh, inderdaad een site, een groep, en dat heet verschenkt dus uh, dan kan je er gewoon dingen op plaatsen die je zelf niet meer nodig hebt. En dan kunnen mensen dat ophalen. En dat, uh, ik zat er net toevallig op te kijken en er staat dan nu een hamsterkooi op. Of, uh, Wat een hamsterkooi? Of, ja, zelfs een hamsterkooi. en oh. zijn hele <laughs> dingen. En daar reageren echt heel veel mensen op. Oké, okay, ja, dus het is dus, dus echt nodig dus dan. <laughs> een hamsterkooi, <laughs> ja. ja. Ja, maar ook ja, de, de, dat, ook dat is, de dus de heel roze. veel mensen echt geld hebben om überhaupt spullen te kopen. Ja, en mensen vinden het dus ook leuk om dingen weg te geven. En, ja, ook bijvoorbeeld uh, douchegel. Ja, ik, ik zou de moeite niet nemen om het helemaal ergens te gaan ophalen. Maar mensen doen het dus echt. Dus uh, het is wel een leuke handig. Nou, nou, douche gel. Ja, nou, dat is, dat is, dan is het wel uh, echt uh, anders uh, dan in Amsterdam. Want in Amsterdam zijn het vooral de, de Roemenen die alle spullen ophalen. Bijvoorbeeld de hamsterkooien. Hey, anne ja, Rutte, nee. ja, bedankt voor je verhaal. Uh, yes, graag deze graag. nacht. En ik hoop dat we je snel weer kunnen bellen. Is goed. Dankjewel. Goeienacht daar in Berlijn. Annika Hamelink in Spanje. Goeienacht nogmaals. Hoi. Uh, zijn ze in Spanje wel blij met de euro? Uh, ja. Hmm. Dat zal ik zeggen. Uh, ja, hoe het is. Nou ja, de voor en tegenstanders. Hmm. Hmm. Dus het is een beetje hetzelfde als in Nederland eigenlijk. Ja, een beetje wel. Er hey, uh, is natuurlijk crisis. Er is weinig geld. Merk je dat mensen daardoor ook anders tegen geld aan zich aan gaan kijken? Ja, heel erg, heel erg. Want? Ja, nou, bijvoorbeeld uh, uh, huizen kopen bijvoorbeeld. Weet je, als je in Nederland en dat was hier ook zo, als je klaar was met studeren, dan uh, ging je werken, dan ging je eerste baan en, uh, nou, dan, dan ging je natuurlijk geld verdienen en dan is huren. De, ja, in de mindset van een aantal jaar geleden, is dan weggegooid geld. Dus dan ga je meteen je huis kopen. En nu is dat helemaal echt helemaal omgedraaid hier. En mensen blijven gewoon huren en zeggen, hebben zoiets van. Nou, weet je, ik koop dat huis wel als ik aan kinderen begin of zo. En dan blijf ik daar ook wonen tot aan mijn dood. Dus mensen die zijn dan uh, ja, hecht ook heel veel waarde dan als ze, iets, als ze iets hebben, veel meer dan vroeger. Absoluut. Want ja. ik kan me ook nog herinneren, toen ik mijn eerste huis kocht... dacht ik van, ja, ik blijf hier een paar jaar wonen en dan verkoop ik het weer. Ja... En het geld, geld krijgt het toch wel weer terug. Maar dat is natuurlijk een andere tijd nu. Nou, dat is een andere tijd. En dat is zowel hier zo als in Nederland. En hier is dat eigenlijk nog erger dan in Nederland. Maar in Nederland merk je het ook echt super. Ja. En die, die, hele, die hele mindset van, van eigendommen hebben... die is gewoon helemaal verdwenen hier. Wat dat betreft vind ik het wel grappig dat net daar sprake kwam... van die Facebook-sites en zo. Dat, dat dingen cadeau geda gedaan worden. Dat, dat heb je hier ook. Ja. Ja. En ik, en ik las zelfs in de krant. Uh, dat was waar las ik dat ergens in een Amerikaanse krant, uh, geloof ik, dat er uh, een soort loterij bestaat waarin je een, een baan kan winnen in plaats van geld. Heb je dat ook gehoord? Um, dat is. Helemaal nieuw voor uh, mij. <laughs> nou, dat was een klein dorpje, ik, ik weet niet meer waar, volgens mij ergens bij Catalonia. Ja. En er, uh, elke keer als er een, een baan bij de gemeente uh, vrij kwam, dan uh, organiseerde die burgemeester gewoon een loterij. Er kwam een heel plein vol met mensen. Maar serieus, dat kwam erop af. Ja, en die, maar een loterij zonder zeg maar toegangs. Ja, uh, ja, ja, ja. Het waren dan simpele baantjes, uh, schoonmaakwerkzaamheden, dat soort dingen. Okay. En dan. Uh, om iedereen daar omheen staan... en iedereen die wilde graag uh, die baan hebben. En eentje kreeg hem dan. En ja, daardoor kregen ze, kregen ze nou, wel een soort saamhorens... Overheidsbanen die, die werken hier wel anders dan, uh, dan in Nederland. Tenminste, in ieder geval hier zit ze nog in het uh, la, laat ik zeggen, in het oude systeem. Want uh, overheidsbanen moet je hier inderdaad echt een examen halen. En dan moet je een bepaald uh, percentage van dat examen moet je dan, he, nou, goed hebben, zeg maar. Dus je moet zeg maar minimaal een achterhalen, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. Om überhaupt kans te maken op die overheidsbaan. Yeah. En zoals voorheen in Nederland zat je dan voor je hele leven goed. Alleen, dat is nu ook hier aan het veranderen. Ja, dus dat is wel een beetje hetzelfde, maar ik, ik vind een loterij voor een baan. Ik veel Ik kan onethisch. me wel voorstellen in, in, in, in, ja, hoe het er hier nu aan toe gaat, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Laatste vraag: hoe, hoe belangrijk is geld voor jou? Het is, uh, op dit moment uh, zeer belangrijk. Want je hebt er heel veel van, dus? <laughs> ja, nee, niet dus niet. Oh. <laughs> nou ja, je zit er veel ik jaar. Ik zit er wel heel hard, heel hard voor. Ja, dan smaakt het wel extra lekker. Dat als je ervoor uit eten ik. gaat, bijvoorbeeld. Precies. Dus ja. als je het als je dan uiteindelijk te pakken krijgt... dan denk je, oh, ik heb het. De zuur verdiende centjes, die smaken het zoetst. Uh, ja, precies. Dat zeg ik altijd. Precies, ja. Uh, dat is het schud gewoon. ik zo uit mijn ja, mouw. Ja, ja, ja, ja, absoluut. Annika Hamelink, uh, tot de volgende keer. en Bedankt ja, voor je verhaal. Is goed. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over geld uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. Griekenland was het eerste land met een munt. De zilveren drachme. Deze werd in het midden van de 6e eeuw geïntroduceerd. In New York is er ooit tijdens een veiling 7,6 miljoen dollar geboden voor één munt. De munt, de dubbele Adelaar uit 1933, werd verkocht door de Amerikaanse regering en is van 90% puur goud. In Liechtenstein gebruiken ze dezelfde munt als Zwitserland, de Zwitserse frank. In Nederland hadden we van 1818 tot 1948 ook het halfje. Een muntje ter waarde van een halve cent. De wereld van Filemon. Hij is bagageband-expert in Argentinië... maar ook stroopwafelbakker in Bolivia. Uh, en binnenkort gaat hij naar Brazilië. En dan heb ik het natuurlijk over Wolt Bodewes. Goeiedag nogmaals. Ja, goeiedag, Filemon. Hoi met welke Ik we heb betaal... nog een andere baan, maar daar hebben we het dan nog een keer over. Oh, heel, heel kort, want ik word gelijk heel nieuwsgierig. <laughs> ik werk nog van een ander Nederlands bedrijf. We, uh, we zijn een soort intermediair voor een, uh, een uh, investeringsprogramma van de Nederlandse overheid. Oh, dat boeit me helemaal niet. Hey, uh, <laughs> nee, nee, ga het er een heel andere keer over hebben. Ik wil ik je geld mee. <laughs> oh ja, ja dat, dat, dat vind ik trouwens wel weer interessant. Hey, met welke munt betaal je daar eigenlijk in Argentinië? Met de peso. De Argentijnse peso. Is er een sterke munt? Uh, nee, een hele zwakke munt. Uh, er is een grote kort aan, uh, uh, aan dollars. Hier, Argentinië heeft een hele grote buitenlandse schuld in uh, dollars. Dus ze proberen er alles aan te, uh, te doen om uh, ervoor te, te zorgen dat mensen niet aan dollars kunnen komen. En dat is een, heel, dat is een hele korte versie van de werkelijkheid. Maar in, in feite komt het erop neer dat het heel erg de, mo uh, de moeite loont om in het buitenland geld te gaan pinnen. Uh, dollars voornamelijk. En dan hier in Argentinië op de zwarte markt te gaan wisselen. Oh, en dat doe jij ook? Dat doe ik ook. Ik, uh, Hoe werkt weken nou, dan? Week, iedere twee weken dan, uh, dan, uh, dan, vaar, dan vaar ik op mijn vrouw naar uh, Uruguay toe. Dat is een uurtje met de boot. En uh, dat is een heel mooi koloniaal stadje. Colonia dat Sacramento heet dat. Nou, dan blijven we dan een dagje lekker eten en uh, biertje drinken. En dan pinnen we de, de pinautomaat leeg. En dan gaan we terug naar Argentinië en dan wisselen we het om op de Zwarte Markt. En dan hebben we 50% meer pesos dan, uh, dan als ik naar de pinautomaat zou gaan. Wat slecht zeg. Wat slecht voor een ja, land dus is dat. dat. Uh, dat is, ja, dus dat is een tip voor uh, Nederlanders die nu luisteren... en die naar Argentinië op vakantie willen gaan. Uh, Neem vooral cashgeld mee. Ja, en, en dollars dus. En dollars. Dollars en euros ook. Ja, en, en, want de, die, die, die munt is daar zo zwak... daar dat wordt dan ook ja. niet, niet echt oh, met respect nee. naar gekeken. Wij waren nee, altijd wel echt trots op onze euro. Dat is een harde munt. Ja, inderdaad. Maar hier in de Argentijnse peso, ook in het buitenland, als je Argentijnse pesos wil wist, Ik was twee weken geleden in Brazilië. Nou, ik kon hem niet met de Argentijnse pesos betalen. En wel met een paar andere munten. Maar uh, niet met de pesos, die zijn gewoon absoluut niet gewild. Nee. Of... En verder, Argentijn ja, zelf die palen, uh, betalen vooral met uh, pasjes, uh, debitcards, creditcards en. Uh... Ja. Begrijpelijk, ja. begrijpelijk. Wold, dus, Bodewes, bedankt voor je verhaal deze nacht. En uh, ik hoop ja. je snel weer te, te spreken. en Succes ja, met, je, met, je, met je... Ja, succes daar. Succes met het Dank begin van je nieuwe baan. Ja, jou ook met je programma. Ja, dankjewel. dankjewel. En uh, ik hoop je snel vanuit Brazilië te horen. Ik ga allemaal goed goedkomen. Tot zo. Tot, Tot zo. later. <laughs> Tot later. Martijn Rosdorf in Engeland. Brighton om precies te zijn. Goedenacht nogmaals. Nogmaals. Is er geld belangrijk voor de Engelsen? Of is het toch meer status? Uh, status is belangrijker dan geld. Ja, dat dacht geld ik wel. Geld is wel belangrijk. Um, maar um, die klassemaatschappij, um, dat, dat is belangrijker. Het is zo dat, uh, ik weet niet wie het hard schrijft, Den de Uyl of Kok. Als je voor een dubbeltje geboren wordt, word je nooit een kwartje. Nou, dat geldt hier echt zeker. Um, maar het lijkt ook wel alsof ze dat niet zo heel erg vinden. Alsof ze allemaal gezellig meedoen aan die... ...klassenmaatschappij, als je tot de lower class behoort... ...of de lower middle class... ...zeg maar een niveau bouwvakker... ...dan is dat ook niet iets om je voor te schamen. Dus dan loop je altijd in een korte broek... ...en dan heb je altijd tatoeages. Of je nou veel dat geld hebt of niet. Het maakt niet te veel uit als je geld hebt. Want bouwvakkers hebben gewoon geld hier... ...want er is hartstikke veel te doen... ...het gaat hier heel goed met de economie weer. Dan ja. loop je gewoon met een dik pak geld... ...maar dat maakt niet... Dat je status hoger is. Dat je, nee. dat je... Dus ook heb je geen cent te makken. of zelfs misschien hele grote schulden. als je van adel bent, dan, dan hou je die sta status gewoon. Ja, en adel upper class. Maar, en, en die weten, dat is helemaal uh, zeg maar, een soort in beton gegoten status. Maar nou, vooral die, die upper middle class mensen. De, hè, je kent ze wel um, in zo'n tweet met een paraplu onder de arm en nog net geen bolhoed. De, de, de, de, zaken mensen van de oude stempel. Dat is echt de klasse die. Uh, maakt het inderdaad niet uit of je geld hebt of niet. Dat is gewoon heel belangrijk dat je praat op een bepaalde manier. Dat je een bepaalde, ook een bepaalde auto rijdt. Mm -hmm. Ik heb ook zo'n buurman. Die rijdt een rover. Zo'n 3500. Dat is echt een klassieke, klassieke rover. Ja, ik ken hem. Dat is een mooie auto. Ja, maar dat is echt heel erg. Bepaald. Is dat een teken, een soort, soort medaille van. Kijk, ik behoor tot die. Ja. middelklasse. Ik ben een deftige meneer. Deftige en hij wordt vaak gezegd... Heeft, er wordt vaak gezegd, uh, en dat bedoelen mensen dan negatief... ja, geld is het uh, allerbelangrijkste tegenwoordig in onze maatschappij. Jij leeft in een maatschappij waar dat niet zo is. Vind je dat dan leuker of fijner? Ja, of... nou, daar moet ik altijd over nadenken. Nou, uiteindelijk kom ik tot de conclusie altijd dat het, dat, het, dat soort vragen niet echt een antwoord mogelijk is. Het is anders. Um, het is gewoon echt anders. De, je, je, je komt wordt geconfronteerd met dingen die heel, op een heel vreemde manier werken, voor mijn Hollandse begrip. Bijvoorbeeld, uh, nou, corruptie is hier wel, is normaler dan in Nederland, in Engeland. Nederland. en Engeland. En of dat nou goed of slecht is, weet ik niet. Ik moest uh, eergisteren mijn auto laten keuren voor een APK-beurt, zat er gewoon een barst in de voorruit. En toen uh, heeft die garageman, die heeft de, de keurmeester omgekocht met uh, 20 pond. Nou, dat zou ik in Nederland moet je daar niet aan denken. Jammer, hè? Hier, hier, hier, hier kunnen dat soort dingen. Tenminste, ik heb er in Nederland al nooit van gehoord dat het nee. gebeurt. Nee, ik, ik... En hier gebeurt dat wel. Maar ik ga het wel een keer proberen als ik dat zo hoor. Misschien werkt het ja. in Nederland ook wel. Misschien probeer ik het gewoon niet. Ik kan het gewoon. Ja, misschien... hey. ja, dat kan ook zo zijn. Martijn Rostorf, uh, vanuit Engeland, Brighton. Ontzettend bedankt voor je verhaal uh, deze nacht. En uh, ja, zoals altijd zeg ik dan, ik hoop je snel weer te spreken. En dat meen ik dan ook echt. Dat is geheel wederzijds in En dat meen ik ook echt. Fijne nacht. Jij ook. Dan gaan we naar de nieuwe. De nieuwe van John Legend. Made to Love. I was in here for you. We were made to love. We were made to love. You was sent for me too. We were made to love. We were made to love. Oh, I never seen anything. You're much more than you and extraordinary machine, oh, I never loved, I never loved, never loved someone like this, all I know.